meneer Stubinitski met het NOS-journaal. Het is Griekenland niet gelukt om rekenen op een nieuwe lening van 8 miljard euro. De ministers van Financiën van de 17 eurolanden ...komen vanmiddag bij in Luxemburg om te praten over Griekenland. Medewerkers van de sociale dienst krijgen steeds vaker te maken met geweld. Vergeleken met vier jaar geleden is er een toename van 8 procent. Het aantal incidenten bij ziekenhuizen, de politie en de brandweer is wellicht gedaald.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 Over het slachtoffer en de achtergrond van de zaak kan de politie nog niets zeggen. Het protest in de Verenigde Staten tegen de oneerlijke verdeling van de rijkdom breidt zich verder uit. In Los Angeles, Boston en Washington zwelt het protest aan. De actie tegen de hebzucht van het bedrijfsleven begon twee weken geleden in New York. Daar werden zaterdag 700 betogers opgepakt omdat ze over de autobanen van de Brooklyn Bridge liepen. Zo'n twintig van hen zitten nog vast.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 Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files van 3 kilometer aan de Randstad staan onder meer op de A1 richting Amersfoort, komende vanuit Amsterdam. Tussen meer en Bladikum 3. A4 naar Amsterdam, bij Dorp 3. En op de andere rijbaan 5 kilometer. A7 hoorn richting Zaandam bij de afverdweide wormen 4. En op de A8 naar Amsterdam, waar staat 3 kilometer tussen de knooppunten Zaandam en Koenplein. Aanleg richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knopenteraarsdorp 8 kilometer. En op de A12, Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda 4 kilometer. En vanuit Arnhem naar Utrecht staat ook 4 kilometer tussen Maarsbergen en Driebergen. A15 richting Europoort. Tussen rotterdam IJsselmonde en Rotterdam-Charloos 3. A16 richting Rotterdam. Daar staat 6 kilometer. Tussen Zevenbergshoek en Randweg-Dordrecht. A20 in de richting Gouden. 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. En verderop bij Moordrecht ook 3 kilometer. De tunnel op de A22 richting Beverwijk... is momenteel afgesloten door een ongeluk met een vrachtwagen. De omleiding is over de A9 via de Wijkentunnel. A27 Breda naar Utrecht 3 kilometer bij knooppunt lunetten. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht staat 5 kilometer voor Utrecht Noord. A28 richting Utrecht, 7 kilometer tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden Zuid. A29 in de richting Rotterdam, daar staat voor knooppunt Faalplein 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 met de weer van vandaag kom je echt in de vakantiestemming. Je zou maar vakantie hebben. Heerlijk, gewoon lekkere temperaturen. Bijna 24 graden is al voor Wat willen we nou nog meer? Jorden, MC Michael G en DJ Sven en de Holiday Rap. Voor Zalvoort en de regio. En het is uh, even na twee uur. Goedemiddag, Albert Jan. En goedemiddag, luisteraars. Welkom. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Rob. Ja, we zijn zo'n beetje de enige hier op het gasthuisplein. Klopt. Iedereen al, zit op school. Al onze natuurlijk. vrienden en kennissen. We <lacht> <lacht> hebben ons uh, achtergelaten al hier. En zijn natuurlijk heerlijk naar het strand toe gegaan. En anders zitten weer op balkon in de tuin. Of in, ja, in ieder geval niet hier. <lacht> niet binnen in ieder geval. Nee, nee. wij gaan er weer uh, drie uur live tegenaan. En uh, zoals u van ons uh, gewend bent, uh, hebben we rond de klok van half vier de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 andere galerie lopen. We gaan later in het programma even bellen met een van de exposanten en kijken wat we wat, ja, voor een soort sfeerverslag. Uh, voor de rest, natuurlijk, er wordt wel gevoetbald. SV Zandvoort speelt vanaf half drie thuis tegen opperdoes. en wij vroegen ons, waar staat dat opperdoes voor? Ja, dat vroeg jij af. Ja, dat vroeg ik <lacht> me af. Blijkt het gewoon een plaats te zijn. Geweldig, geweldig. Goed, half drie. SV Zandvoort tegen opperdoes, en daar voor ons is aanwezig Joop van Es en die zal daar een live verslag van doen. Um <laughs>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 birds But...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 Tevens is er de gedurende dit weekend natuurlijk ook kunt u ook de thema tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum Museum bekijken. Want het Zandvoortsmuseum Museum stelt van afgelopen, vrijdag, afgelopen 25 september tot en met 23 oktober ruimte beschikbaar voor de tentoonstelling Spiegelingen, waarin werken van leden van de BKZ Zandvoort worden geëxposeerd. De werken zijn gemaakt naar aanleiding van het thema, zoals ik al zei, Spiegeling. Meer informatie over de tentoonstelling en activiteiten van het museum vindt u op www.zandvoortsmuseum.nl meer informatie over Kunstkracht 12 kunt u nakijken op www.kunstkracht12.nl En straks gaan we nog praten met Marianne Rebel over ja. Kunstkracht12.nl <laughs> Eerst gaan we weer wat muziek draaien, hier is Anne, oh ook zo'n zomerse platen, heerlijk zo op de zaterdagmiddag, in hier is de Soka-dance, Kom ga los!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 Fine. Come on Party people Shake your body line Gedanst, hè, de hele tijd. Oh, oh, oh. Niet te geloven. Jo, de uh, oh nee, en de Soka Dit is uh, CFM Sanford Zomerradio. Strandradio en uh, ja, ja, we mogen het zeggen op 1 oktober, over, Jan. We onze eigen beachparty. Zo <laughs> so is het maar net. En we gaan lekker door met de zomersplaten bij uh, CFM. Doen we het tot aan 5 uur bij Sanford op zaterdag. Zo dadelijk om half 3, dan ga je hem horen, het weerbericht.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 ...is jou gebruikt voor iedereen die uh, nauw geniet van het mooie weer op het Zandvoorsse strand. Deze single van splitsing en geef me wind en zeilen. En of het weer zal blijven, dat hoor je. Zo dadelijk is. hebben we nog een berichtje en een plaatje. En dan komt het CFN weerbericht eraan. Ja, luisteraars. Houdt u van garnalen, zon, zee en strand? Dan uh, bent u vanmiddag uh, van harte welkom. Want dan wordt ook namelijk de tweede voorronde verspeeld uh, bij Thalassa's uh, op het strand. En uh, als tweede, de tweede voorronde, de eerste is inmiddels al geweest. Want uh, de grote finale is zaterdag 29 oktober in Café Oomstee.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 name was Lola She was a showgirl With yellow feathers in her hair And her dress got down a then she would merengue And do the cha-cha And while she tried to be a star Tony always tended far Across the crowded floor They worked from eight till four They were young and they had each other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 Love.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 daar is ze dan, Albert-Jan met het weerberichts. Ja, vandaag alweer de 1e oktober. Is het nog steeds prachtig na zomerweer met volop zonneschijn.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 pagina.nl En zit je nou op het strand? Gewoon even je mobieltje pakken. www.metjopagina.nl slash mobiel Dan ben je weer helemaal op de hoogte. In Colombia.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 They should apply Draai op de radio, dus zandpoortse, ja dat mogen we zeggen, de zandpoortse luna hoor je. Met een sigeltje wat uh, bijna iedereen wel kent, je, hoor de vamos a la playa. En daarmee werd het uh, bijna 10 minuten over half 3, hoog tijd om te gaan naar voetbal. Joop, goedemiddag. Ja, goedemiddag weer, uit huis. Uh, inderdaad, voetbal weer, prachtig maar weer natuurlijk. Maar of het echt voetbal weer is. Nou, niet echt hè. <laughs> <laughs> Zo, lekker warm hè Joop. Ik zit lekker op de teboon, lekker in de spadio. Doe je goed? Jawel. Maar... I'll get it I'll...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 Daar gaat het eigenlijk in, de, in deze instantie om. En uh, Sandfort moet ik zeggen is uh, uh, goed begonnen met een, een aardig schot. Het begint wel naast, maar dat geeft niet, je moet toch een keertje geschieten zijn. De ploeg, de ploeg. Uh, even kijken. Uh, Misha Romeo is geblesseerd, uh, Faisal Rickers is geblesseerd, uh, Jean Keur is weer terug, die staat weer op zijn vertrouwde centrale uh, daar, Ja, Daar kan je echt heel uh, blij om zijn als de weer erbij is. Ronald Kalas is er achterin. Uh, uh, even kijken, Billy Visser staat ook achterin. Zandvoort in Apel op 16, eh, rand van de 16 meter gebied, een prachtig paas van Daniel Arends naar, eh, Jujemals, want je zet die bal voor, probeert daar Arends te bereiken, dat lukt niet, Een Zandvoort raakt wat de kwijt en de kan ten koste van een, een overtreding van Zandvoort die bal heel makkelijk gaan nemen en dat gaat de keeper doen. Ik heb een laatste spelletje. Of de waarheid is het tweede. Dat de keeper nieuws, dat ze eerst drie vier wedstrijden geen echte keeper hadden. Dat een, een van de spelers, de veldspelers, op doel heeft gestaan. Dat zou het best kunnen verklaren waarom ze nog maar zo weinig punten hebben kunnen incasseren. Maar hier, heel stom uitgeschoten. Uit, uh, daar gaat de golf op had een hele grote kans Alleen die 16 meter in de stond aan de andere kant uh, stond daar even. Kijk, uh, Nijselberg, die kon niet in het kaart komen. Mol is goed, knoerd over het. Uh,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 hem gaan gooien, ter hoogte van hun eigen 16 meter gebied, uh, de speler van de opgekozen zijn er niet mee eens, dat dus laat de banen in blijken, maar de scheidsrechter is onvermoedigbaar en Santos heeft nu vergooid, Maurice Molle aan de bal, speelt hem door naar Patrick van der Woort, is dus een slechte paas het dus kunnen overnemen, op het centrale, veld, het centrale middenveld daar wordt er nu allemaal gespeeld. Uh, Zandvoort staat in de verdediging, drie afvulling en daar is de uh, bal van de vlieg. De bal van de vlieg, hij, vlieg. hij, hij heeft hem niet meer, hij nee. raakt de bal kwijt. Op de vlieg, kan hem weer overnemen. Buiten is wel geplacht. niet geplacht, ja, geen geploten, wel geplakt en geploten. Zandvoort mag nemen. we hebben gespeeld. Ruim 10 minuten nu zelfs liggen. En het is anders dan 0 0 En straks gaan we lekker verder met deze wedstrijd in deze ontstekende eten. Dankjewel Joop van Hesse. Straks inderdaad veel meer voetbal. Eerst weer meer muziek. Hier is Crystal Fighters. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for the morning most beautiful girl. Heel duidelijk te horen. Ook mijn collega Albert Jan Vos heeft de zomerrisabel. <laughs> Je hoorde Boniam op de Sofots Radio met Sunny. En vandaag is het zeker Sunny. En morgen is het ook de hele dag Sunny. Wow. Ja.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 Kijkamp Junior, Frank Paardenkoper, Entertainer, Milou Frenken en of plezierdichter Jan J. Petersen deze avond op als presentatoren. Een belangrijk deel van de opbrengst is bestemd voor het goede doel, de Stichting Derde Wereldhulp. Zij beheren Tulip Garden, een thuis in India, voor weeskinderen die zijn besmet met het HIV-AIDS-virus. De gedachte achter deze kleine uitmarkt aan zee is de promotie van cultureel kennen Algemeen directeur Jaap Lampen van Stad Schouwburg en Philharmonie Haarlem geeft hierover op deze bijzondere.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 0-0, althans toen we ons juist verlieten. En wat de stand zo dadelijk is, gaan we voor jou ook na deze plaat horen. Oh,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 tot de, deze de, de kleine verslag. een beetje een beetje een beetje achteruit beetje een beetje een beetje Dat betekent natuurlijk dat een uh, kansen krijgt met een klein een maar toch moet een klein oppassen, met, ook toch moet kansen. Want oppassen, is natuurlijk levensgevaarlijk. een was een overtreding een beetje een die een verwacht een beetje is een hele een beetje Dat is een hele mooie beetje een beetje een beetje kon beetje een op een beetje een het een geweest. Goed beetje neemt u over, beetje een beetje deze tegen is tegen zijn tegenstander. We moeten wel inzetten hier. Zal inzetten, inderdaad. Maar niet zoveel opperdoes. Vo Voorzet, Sjan de Keur. Sjan de Keur kopt die bal weg. En daar gaat Patrick van de Hoort in de overtreding. werd meteen het En het is gelukkig dat de mooie vet op zat te letten. Want die spits van Loperdoes gaat een hele kromme bal richting de hoek. waar de vet kon er thuis te pakken. En nu is alles weer rustig bij Sandvoort. De zit naar Billy Visser. Aan de linkerkant van het veld zijn we. daar, zijn een beetje bij de deur Fischer Visser naar Ronald Kalis. Kalis die gaat binnen het veld op. En die wordt te zoeken. Want er is weinig beweging. En dat is natuurlijk ook erg warm. Terug naar Visser. Visser over de middenlijn. En wordt daar een bal over de lijn gegleden. Door een verdediger van Potteroes. Billy Visser gaat die bal nemen. Die windworp. Drabute nogmaals, er is weinig beweging, maar ja, ik geef het je de jongens een beetje warmte dan de voetbalwedstrijd te spelen. Dat is niet echt prettig. Dan hebben ze nog allemaal lange mouwen ook, want het zijn natuurlijk allemaal wintershirts. Lekker warm. Het er mag nog een keertje gaan gooien. Nou, nu, naar even kijken, probeer je je man te brengen, dat lukt niet, maar de verdediger gaafgafdebal, echt helemaal vrijwillig aan bij de lager. Het wordt weer verdedigd over de zijlijn, denk ik. Ik kon het nu nog zien. Zou het inbroek zijn, zo'n beetje de hoogte van de brug. Van Appaloes. Het bal is betreden zelf op dit moment. En dit wordt uh, nu gehaald. Dus het duurt heel even voordat er weer uh, gespeeld wordt. Uh, het zal, ja. Uh, hier, jongens, hier kunnen, uh, Het is toch bijna nieuws. Laten we teruggaan naar de studio. En dan komt na het nieuws weer terug. Oké. Okay, bedankt. Dank u wel, Joop. En tot zover ook het uh, eerste uur van uh, dit programma. Zo duidelijk zijn we weer bij je terug. Met het vervolg van Zandvoort op zaterdag.